ziekenhuizen hadden het druk met mensen die door de gladheid waren gevallen en iets hadden gebroken. Ze verwachten morgen ook gewonden, want het blijft glad. Het rijverkeer is nog steeds ontregeld, zo rijdt er net als eerder vandaag niets rond Amsterdam en Schiphol. De drukte op de reisplanner is voorbij, die doet het nu weer. Er is een transport met donorhuid uit Nederland onderweg naar Zwitserland... voor de slachtoffers van de brand met oud en nieuw. Het is al de derde zending, de eerste koerier vertrok al meteen op Nieuwjaarsdag. De huid komt onder andere van de Wezelbank in Haarlem... en van de Transplantatiestichting. Er is geen chaos in Venezuela na de arrestatie van president Maduro. Alles functioneert normaal, zegt de Venezolaanse ambassadeur bij de VN. Topman Guterres vreest eerder wel voor de stabiliteit. De VN-ambassadeur heeft wel kritiek op de arrestatie door Amerika. Die noemt hij onwettig. Als de Amerikaanse president Trump met geweld Groenland zou inlijven... is dat het einde van alles, zegt de Deense premier Frederiksen. Het zou een aanval zijn op een ander NAVO-lid... en daarmee zouden de orde en veiligheid instorten... Groenland hoort bij Denemarken, maar Trump blijft herhalen dat Amerika het moet hebben. Het gaat vannacht flink vriezen en het kan ook gaan ijzelen. Het is ook glad door de sneeuw die er ligt. Morgen overwegend droog met af en toe zon. En dat was het nieuws op 538. Alle verkeerde drie grote vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Utrecht bij Maarse 40 minuten nog. En op de A12 tussen Den Haag en Utrecht bij De Meern, 17 minuten komt er een ongeluk. En op de A27 tussen Gorkem en Utrecht bij de Houtense Brug 29 minuten. En de flitsers juist ja, ze zouden wel gek zijn. Ja, ook. ja dat zou was... Dat zijn zonder zijn van de mankracht. Ja.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 Blijf je verwonderen. Intratuin. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Was in delen. Zijn we? Het is vier minuten over negen. Gloednieuwe Avondshow is hier. Met zometeen Calvin Harris, Sam Smith en Desire. Radio 538. taking on the wall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 I do can you need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 538, Bas en Dylan. En zo meteen hoor je hoe je naar het stijf uitverkochte vrienden van Amstel live kan. Ja, maar eerst. We hebben ons hele leven totaal verkeerd gesjoeld. Dat ja. is echt zo. Ja. Het is tenminste wat ik denk. Want, um, nou ja, Dylan, ik vroeg het jou. Hoe werkt shoelen? Nou, toen zei jij. Ja, het, het is in mijn optiek. Je hebt, wat is het, 30 stenen en je schuift ze in de vakjes en je telt ze allemaal bij elkaar op. En als je zo hard gooit dat hij terugkomt en je kan met je hand zo onder de dingen door en je kan hem nog pakken, dan mag je nog een keer. En aan het einde tel je alles op en zoveel punten heb je. Zo heb ik als kind altijd gesjoeld. Het is niet dat ik dat nog wekelijks doe, maar ik heb het laatst weer gedaan. Met kerst heb ik gesjoeld. En ja, toen waren de spelregels ineens anders. En toen dacht ik, dit was niet zoals het bij mij was vroeger. Dat wist ook niemand, zeg maar. Iedereen dacht dat het was zoals jij net zei. En ben ik het gaan opzoeken. Maar het is helemaal anders. Wat dan? Nou, het werkt zo. Je hebt dus, en misschien dat er mensen luisteren... die denken, ja, duh. De. Um, je hebt dus drie beurten. En um, ja, dat zijn een soort van... Ja, drie rondes. Je ja. begint met die dertig stenen. En je moet dus... elke keer, zeg maar... in ieder vakje één schijf hebben... om tien punten te hebben. Nee, om twintig punten te hebben. En vervolgens doe je dat ja, weer. En hoe meer van die dingen je in alle vakjes hebt... hoe meer punten dat je hebt, snap je? nee, hey. <laughs> hey, maar dat is dus hoe het werkt. Dus tel eerst het aantal complete setjes. Dus zeg maar in elk ding. Uh, dat is het laagste aantal schijven dat je in een vak hebt. Elk setje van vier vakken is dan samen weer twintig punten. Ja, maar kom op. Nee, hey, maar is het is, geen... dit is dus heel moeilijk nog. Nee, ja, maar, nee, maar er is toch niemand die thuis met kerst... met, met een, met een halve fles uh, sherry op uh, de, de julebak <laughs> pakt. En bij zichzelf denkt, ja, we gaan eens eventjes... met, met, met, met, met drie rondes en complete setjes is vier vakken, is twintig punten, uh, jack in the box tip. Ja. ja, en nee. uiteindelijk, uiteindelijk alle losse, dus dat je er zeg maar maar eentje in een vak nog los hebt, dat zijn dan losse punten. Dat zijn nog losse punten. Ja, dus okay, bijvoorbeeld 24 heb je dan in, in plaats van 20 of 40. Of, dat... oh, ja. ja, nee, precies. Maar, maar, maar waarom, waarom moet het zo, het is nog veel te complex voor zo'n simpel spel. Ja, maar het is dus helemaal geen simpel spel. Oh. We hebben scholen gewoon ons hele leven verkeerd begrepen. En ja, deden we even een rondje redactie vandaag. Iedereen speelde dat zo. Ja, iedereen, iedereen kent de officiële showregels. Maar we vroegen het net aan Martijn Lagraau, die hiervoor zit. Met ja. Die zeggen oh ja, jij ja, hebt drie rondes. En dan ga je ja. zo naar de 20 punten. en in the box, bla bla bla. Precies, ja. ja. ja, dat deed het verhaal. Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, geen idee, maar. We kunnen heel even pe peilen in het land hoe het zit. Uh, ja, zeg maar. Ja, ik uh, zie mensen nu ook in de app. Ja, dit zijn de normale spelregels. zo heb ik het vijftig jaar geleden al geleerd. Zo hoort Sjoelen. Ik heb zo het nooit anders hoort. geleerd. Ja, want daar... Uh, ja, uh, uh, uh, nou, maar wat is... De, hoezo hebben wij dan... Zijn wij dan de enige twee die, die gewoon maar zijn gaan gooien? Ja, dat denk ik. Dat moet ik lekkers, moet ook simpel te houden voor onze simpele breintjes. Ik moet eer, heel eerlijk zeggen dat ik sinds ik jou ken ook weet dat het bij Darthe ook niet gewoon is dat je alles bij elkaar optelt. Want daar deed ik ook altijd wie het hoogste gooit. Oh, nee, nee, je moet daar juist aftrekken. Oké. Okay. Nou, daar ben ik ook goed in. Het is altijd. Heel lang gewacht. Het zijn pas en we zijn hier op vijf. Dat is alles wat ik wil. Screaming, baby, boom, boom, yeah. I want you to hold me. They're Swift Opalite. Favorite. Favorite. I had a bad habit of missing lovers' power. De favorite is deze week van Taylor Swift, heet Opgeleid Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, en dit is hoe je met drie vrienden naar het uitverkochte Vrienden van Amstel Live gaat. Want de hele week maak je kans op kaarten voor de Vrienden van Amstel Live hier bij 538. En dan is het eigenlijk heel simpel. Hoor je overdag op 538 de kroeg. Ja ik, heb, ja, ik zie hem staan. Maar ik kan hem niet luiden. Nee, want dan, niet dan, dan gaan we tegen de regels in. Precies, en dan bel je naar de studio. nummer is 0909-3538. Handig om sowieso eventjes in je telefoon te zetten. Kom je dan in de uitzending dan je Dus uh, vier tickets. En daar is echt geen ticket voor te krijgen. Hè? Dat is ja. niet te doen. Nee, stijf uitbekocht. En echt een waanzinnig feestje. Kijk, we hebben de eer om er met 538 elke keer bij te zijn. Uh, we gaan we deze keer ook weer doen. En het, ja, we kunnen gewoon echt met zekerheid zeggen. Het is iedere avond knallen. En uh, vorig jaar was het op een gegeven moment was het een beetje overdreven. We waren met de avondshow ik denk ja. dat, we, dat we negen van die shows hebben bijgewoond. Dus stonden we stonden er elke avond, ja. maar, En dat is, zeg maar, dat is echt een eer. Maar het is elke avond knallen. We hebben dus mooi kunnen vergelijken. Het, het maakt ook niet uit of je op maandag gaat. of op Het maakt niet uit. Maar het, zeg maar, het is iedere avond een waanzinnig feest. Identiek. Ja, ja, maar eh, zo goed, ja. Precies. Dus wil je erbij zijn, het is geheel uitverkocht. Zorg dat je eh, morgenochtend sowieso weer bij 538 bent. Hoor je de kroegbel luiden, eh, dan bel je met de studio. En dan ga je. We will fire. I de gemoederen echt bezig. Ja, heel erg zelfs. Het is, uh, het, ja, het is bizarre televisie. Weet je, uh, tv waarbij je elkaar echt moet wegpesten. Is dat nog wel van deze tijd? He, kan dat nog wel? Ja, ik vind het eigenlijk wel uh, lekker weg uh, te kijken. Weet je, van die gouden kooi-achtige televisie. Ja. En uh, ja, zo is er nu op Videoland House of Villains. Het zijn uh, de grootste tv-schurken uit de Nederlandse tv-geschiedenis. En die zitten met elkaar in uh, één huis. En ja. nou, degene die overblijft en dus de supervillain is, die wint uh, 25.000 euro, maar het is zo super. Er zit dus, uh, nou ja, een oud-Gouden-Kooi-deelnemer... Terror Jaap in. Ja. En hij maakt ook een entree. Met, nou, hij staat in een Gouden-Kooi ja. met een doek eroverheen. Het is bizar. En um, het is een beetje spannend eigenlijk. Maar we bellen hem zo. We hebben zijn telefoonnummer weten te achterhalen... en hij heeft ja gezegd. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Ja, hou je vast, want zometeen bellen we met TV-schurk Terror Jaap. Ik ben nog steeds in je skin en bones. They feel like home. It's funny how your fire burns, but I'm still cold. I tell you so cold. Cause I can't let Tilly Da da da di da da da da, da in heartbreak melody de avond van 15/8 ja, jaren was het stil rond de beste man, maar nu is hij terug. En hoe? Uh, in de nieuwe Videoland-serie House of Villains... nemen acht beruchte reality-sterren tegen elkaar op. En het zijn echt beruchte stellen, uh, sterren, kunnen we wel zeggen. Ja, is, als, uh, van, tot Michelle A. Cox aan toe, nou dan ja, weet je wel uh, wat er is te zitten. Eén van die acht is Terror Jaap. Ja. En uh, nou, in de eerste twee afleveringen is het al een bizarre chaos. En aan de telefoon is ja, de, de messias van de Nederlandse reality-tv... Terror Jaap! Ja, yo, yo, goeie. Vond allemaal, Jaap, wat goed je te spreken. Jij dacht, euh, nou ja, bijna twintig jaar na de Gouden Kooi. Het is, het is tijd. Nou ja, ik kreeg uh, dat format te zien. En uh, ja, dat was zo knettergek. Ik denk, daar moet ik bij zijn. Ja. En, maar, maar, maar waarom was het tijd voor de wedergeboorte van Jaap? Nou ja, het is eigenlijk 2026 wordt het jaar dat woke moet weg. Punt. Ja, nou ja, daar ben je op zich al redelijk mee begonnen. Want volgens mij was er in aflevering 1 al geneukt. Nou, dus ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat, was, dat was toch wel een dingetje. Want er, er zit ook een oude bnb vol liefde deelnemer in, Mogosia. En dan zouden er allemaal dingen in de sauna zijn gebeurd tussen jullie. En jij zei van de week weer op je socials, ja, niets is wat het lijkt. Nee. Hoe, hoe zit dit hele verhaal nou, Jaap? Nou ja, kijk, het punt is, er is daar geen nachtploeg in het programma. Nee, ja. Dus s'nachts kunnen de deelnemers die kunnen doen en laten wat ze willen... zonder dat er een camera bij is. En daar heb ik wel gebruik van gemaakt. Ja, ja. Maar, nou, je, je deed ook een hoop waar wel camera's bij waren. Daar in ieder geval. Maar is dit, ik vroeg me dit af, ja. Want bij veel van die programma's tegenwoordig... zie je overal van die, van die domes van die bestuurbare camera's, weet je wel. Eh, die je bij je, weet ik veel, eh, Lang Leven De Liefde, Big Brother... al die programma's zie je dat. Eh, maar dat is hier niet. Is dat, ja, zeg maar. Nee, die, nee, die, die domes die waren er wel. Maar ik ruk er s'nachts gewoon de stekker eruit. Oh, echt? Oh, oh. Oh, wat goed. wat goed. Maar je zit daar, je zit daar nog met, met zeven anderen, Jaap. Wie, uh, aan wie heb jij, de, nou ja, in je, om in je eigen woorden te spreken, de grootste tyfus, Nou, dat is ongetwijfeld aan die verschrikkelijke Michelle Cox. <laughs> Waarom? Ja, wat een kakkerlak van een piswijs is dat. Ik kan er niet uitstaan. <laughs> Ik ga er nog flink de grond in trappen en ik ga er natuurlijk kaart verslaan. Nou ja, we zien dus ja. op een gegeven moment, in het, in het begin van de serie... heb jij nog een grote baard, lang haar... en later in, in voorstukjes zagen we dat die weg is. Dus we weten, je zit er ook wel een, een, een flinke tijd in. Ben je ver gekomen? En daarvoor moet je natuurlijk de show gaan ja, kijken. oké, okay, dat, dat is waar, dat is waar. Maar, maar, maar ja, zeg maar, t -tot, t -tot, we kennen je natuurlijk van de gouden kooi. Dat ging echt zo extreem ver. Komen we weer in House of Villains op het punt van... De het van, toe, van toen. Nou ja, er gaan nog gekke dingen gebeuren. En ja, daarvoor moet je toch echt naar de uitzending kijken. Ja. De, zoals ik zeg, ik ben tegen woke. Ik vind je woke verschrikkelijk. Het is tijd voor actie, reuring en weer leuke tv. Ja. En al die saaiheid van de afgelopen jaren. met Peter van de ors die zegt we moeten knuffelen, we moeten lief zijn. Ja, dat, ik doe het niet, ik weiger ja. het. En het gaat, we gaan knallen. Wat vind je het ergste aan de woke? Wat is, uh, ja, de woke. De woke. Nou, dat er zo'n uh, linkse elite-grachtengordel uh, is... die normen en waarden wil opleggen aan mij en de rest van Nederland. En ja. bij deze, we pikken het niet meer. Nee, doe je dit in je, in, ja, gewoon in je eigen leven ook, zeg maar. Hè, maak je dan ook een beetje een, een vuist tegen woke? Nou, ik kan je vertellen, ik heb hier dus een gigantische ruzie met een, een parkbeheerder waar ik woon. Oh ja. En dat wil je niet weten, ik bedoel, ik word met de dood bedreigd, met oh, ja. wordt. Ja, het is helemaal verschrikkelijk hier. Het is echt een compleet uh, tokje park ala uh, la uh, het nieuwe Fort Oranje. Oh ja. En dat, ik, probeer, ik probeer te overleven elke dag. Dus uh, ik ben nog een enorme strijder. Ja. Ja, en wat, wat is dan waar je uiteindelijk... Want ja, je bent nu weer op tv, ik bedoel, dit zijn nieuwe kansen. Je weet, uh, het tv, dat is een balletje wat gaat rollen. Er uh, komen er weer nieuwe programma's aan. Wat, uh, ja, wat wil je dan vaker, of wat wil je nog meer gaan doen? Nou kijk, als, als er gewoon uh, format zijn... waar ik zelf de ballen uit mijn broek kan lachen... <tie> ja, dan, dan vind ik het leuk om mee te doen. Maar ja, ik ga niet meedoen aan lingo of zo. <tie> je? Hey, hey, je, moet, je moet wel een beetje de mensen het leven zuur kunnen maken, zeg je eigenlijk. Uh, ja, daar hou ik van. ja. ja. <tie> Actie, man. Gewoon gekkigheid. Lekker. Hou zo'n films, ga je het winnen? Ja, zeg maar. Je zegt wel, je moet gaan kijken. Maar gewoon even... Hè, het is wel de mentaliteit waarmee je erin zit. Nee, ik ben sowieso één van de favorieten. nou ja, ja, ja, goed. Nou, het is sowieso onze favoriet. En, en als je dan wint... Wel, op welke bank ga je dat geld dan allemaal zetten? ja, nee, niet op de DSB-bank. Ja, dankjewel. Elke donderdag nieuwe aflevering. Weer een bericht van mijn ex.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 Een beetje verliefd, ik word na eens depressief. Radio 538. Je rekening. Ja. Heb je nou een uh, leuke rekening, of een beetje een domme rekening, of een uh, grappige rekening, dan kan je hem insturen via 538.nl en dan uh, gaan wij hem uh, betalen. Ik zou, de, ik zou er nu wel eentje weten. Ja, maar Vorige week vroeg je, dat had ik er geen, maar ik zou er een weten. Afgelopen vrijdag zijn wij uh, in Den Bosch uit eten geweest. Bij uh, Tante Pietje? Tante Pietje. Fantastische tent. Het was, was, was echt een leuke avond. Een hele leuke avond. Ik heb er, ik heb er al veel over gehoord. Je hebt dan zo'n zo feestje en dan kun je heerlijk eten. En er komt een zanger en nou, die zong de sterren van de hemel. En iedereen zond mee te zingen. Het was echt een feest. Maar wij zaten dus eventjes te kijken op de socials uh, van dit restaurant. Van deze bistro. Ja. De dag voordat wij er waren was De enige echte Michael van Gerwen daar. Ja, die gaat het vaak eten. Ja. Dat is, die was daar. Ja. En de dag nadat wij er waren, was Marco Borsato daar. Ja, en die heeft uh, ook nog even een moppie meegezongen. Ja. Met uh, de zangeres uh, van Dienst. Ja, en, en daar had je toch wel bij willen zijn? Ja, als hij dan voor het eerst weer loopt mee te blijven ja. op zijn eigen muziek. Oh, best wel goed bij stem, zeiden mensen zelfs. Ja, echt? Ja. Maar het deed hij ook door de microfoon. Uh, ja, want op, ja, op een ja, gegeven moment deden ze ja. de meeste dromen zijn bedrog of wel. Ja, wel, ja. ja dan moet En daar krijgt hij natuurlijk wel even die microfoon onder zijn neus geduwd. Dat snap ik wel. Maar goed. Dat, ja. En dan denk je, ja, zijn we toch op de verkeerde dag geweest. Ja, zeker weten. En als wij nou niet, zeg maar, hè, in de positie hadden gezeten... dat we werkten voor deze zender... dan hadden we nu naar 538.nl kunnen gaan. Hadden we die, uh, die, die rekening kunnen opsturen. Dat is ja. sowieso wel lekker geweest. Ja. Hoe <laughs> ja. nou nou? <laughs> ja. Ja, ja, je snapt wel de mensen als, als Marco Porsato en Marco van daar ja, mee. nou, ik hoop dat Marco Bersater nog een centje had in. <lacht> maar ja, het was wel een fantastische avond. Ja. Maar mocht je zo'n rekening hebben liggen, het maakt niet uit wat het is. 538.nl, stuur hem in. Blue-eyed bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch stands in the cold. So put your hand in mine.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 No words, I know that I should hate you, cause you're easier to blame, but I won't look back right on our love like that, no I can't pretend, I don't know your body like the back of my hand, nobody can hold me in the way that you can. never forget you. Het is de avondshow bij zijn Bas en Dylan en we spelen zo meteen ons favoriete spelletje, dat heet kip of ei. Elke dag krijg je dan twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Ja, nou, met vandaag, wat was er eerder? De Gouden Kooi of Temptation Island. We belden namelijk net met uh, oud uh, Gouden Kooi deelnemer Tenor Jaap, zit nu weer in een nieuw programma, dus we dachten, hé hey, mooi, stoppen we vanavond in kip of ei. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus welk van deze twee tv-programma's was eerder de Gouden Kooi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 Nu bij Quantum, alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen?